Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Door een menselijke fout kon jij gisteravond niet op Insta. Zes uur lang lagen Facebook, Instagram en WhatsApp plat en daar hadden veel mensen last van. Ja, ik moest in de trein, dus uh, het was wel even zuur. Ik mijn vader uit bed halen. Van papa, de wifi doet het niet. Niks werkte dus. Dat is toch lastig. We zijn toch een beetje gewend voor, op deze manier ja. te communiceren. Hè? Dus we moesten nou gaan bellen. Facebook is de hele dag bezig geweest om uit te zoeken wat er aan de hand was. Eerst dachten ze aan een configuratiefout, maar nu blijkt dat iemand van het personeel per ongeluk alles heeft gewist. Normaal zijn er systemen die dit soort fouten moeten voorkomen, maar die systemen werkten nu ook even niet. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de politie van Londen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het nodig is na de moord op Sarah Everard. Zij werd eerder dit jaar ontvoerd, verkracht en gedood door een politieman die deed alsof hij haar arresteerde. De agent kreeg vorige week levenslang. Op het strand van Monster in Zuid-Holland zijn vanmiddag twee spitsnuitdolfijnen aangespoeld. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om die meterslange dieren terug te duwen naar zee. Maar dat is niet gelukt. Beide dolfijnen zijn overleden. De Universiteit Utrecht gaat proberen om te achterhalen waardoor de dieren zijn gestrand. En goed nieuws voor fans van Game of Thrones. De serie krijgt volgend jaar een prequel, House of the Dragon, gebaseerd op dezelfde boekenreeks. Vandaag is de eerste trailer online gekomen. ...dragons Dead. Als je de serie wil kijken, dan moet je wel een extra abonnement afsluiten. House of the Dragon is vanaf volgend jaar te zien... ...bij een nieuwe streamingdienst in ons land, HBO Max. Het weer nog, vanavond en vannacht trekken er buien over het land... ...en het kan ook flink gaan waaien. Ook morgen is er eerst flink wat regen. In de middag wordt het vanuit het noordwesten wel droger en zonniger. Het wordt max een graad of 15. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate.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 Tears, she murmurs low. The moon and I know that he'll be faithful. I'm sure he'll come to me. Ja.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 En naast Benny Colson op de Noorzax, Kelly op piano en Paul Chambers op bas.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 The <laughs> better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 En natuurlijk is het een uh, live nummer en het heet um, de Coped Out Extension Duke Ellington. Fijne zondag en tot de volgende keer.